Sure. Jan van der Putten met het NOS-journaal Nieuwe Woningen moeten beter worden beschermd tegen trillingen door het toenemende treinverkeer. Spoorbeheerder ProRail roept gemeenten en projectontwikkelaars daarom op om meer maatregelen te nemen. Topman Eringa zegt in een interview met de Volkskrant dat ProRail sinds 2015 bij tientallen projecten heeft aangedrongen op maatregelen, maar dat waarschuwingen niet altijd werden gewaardeerd. De drukte op het spoor neemt toe, terwijl er flink wat huizen bij het spoor worden gebouwd. Alleen al in Zuid-Holland gaat het om 75.000 woningen. De Turkse president Erdogan heeft gebeld met de Saoedische koning Salman over de verdwijning van de Saoedische journalist Khashoggi. Ze zouden hebben afgesproken op een gezamenlijke werkgroep op te zetten om de zaak te onderzoeken. Khashoggi verdween toen hij op 2 oktober het Saoedische consulaat in Istanbul bezocht. Volgens Turkije is hij vermoord door een Saoedisch doodseskader, maar de Saoediërs spreken dat tegen. Steeds meer invalleerkrachten krijgen een contract aangeboden... waardoor de invalpools leeg raken. Dat zeggen zeven regionale invalpools tegen de NOS. Die leveren vervangers als scholen iemand nodig hebben, bijvoorbeeld bij ziekte. Maar ze kunnen scholen steeds minder helpen. Bij de meeste pools is een derde van de leraren vertrokken. Volgens de invalpools zijn er veel meer pabo-leerlingen en zij-instromers nodig. President Trump ziet klimaatverandering niet langer als een verzinsel. Tegen tc center CBS zei Trump dat hij het verschijnsel niet ontkent. Wel betwijfelt hij of de mens de aanstichter is. Ook zegt hij dat het klimaat op een gegeven moment weer terug zou kunnen veranderen. Trump waarschuwde dat de aanpak van klimaatverandering erg kostbaar gaat worden... en dat dat ten koste gaat van banen. Eerder noemde Trump de klimaatverandering onder meer een verzinsel van China... om veel geld te kunnen verdienen aan de VS... Het weer, wat bewolking, in het westen en bui, vooral in het oosten geregeld zon... en het wordt vrij warm, 21 tot 25 graden. Morgen weinig verandering, vanaf woensdag minder warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files op de Noord-Hollandse wegen met de meeste vertraging zijn te vinden... op de A9, van Alkmaar naar Amstelveen... Bij Beverwijk Oost, 5 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. Vertraging daar ruim 20 minuten. En op de N99 Den Oever richting Den Helder. Voor Den Helder 5 kilometer file. Vertraging daar bijna een half uur. En tussen Haarlem en Zandvoort rijden nog altijd geen treinen door een wisselstoring. Er rijden wel bussen, maar daarmee ben je wel bijna een uur langer onderweg. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. You learn to hold on. You learn to appreciate the pilot things in life. De single uit de jaren 80 van de SOS-band. En de Finest. Wat een mooie zaterdag. Hè. Een mooie zaterdagmiddag. En ook al een mooie zaterdagmorgen gehad. Prachtig weer hier in Zalford. Het lijkt wel zomercor. Goedemiddag. Het ja, is uh, een beetje heel erg raar. Want het weer is gewoon van slag af. Ja, volgens mij is het een graadje of 24 of zo. Iets in die buurt. Ja, ik zat gisteren in de tuin. En daar uh, heb ik een thermometer hangen. En die wees 31 graden aan. Dat meen je niet. Ja, het was geen wind hoor. Maar het was gewoon heel lekker weer. En dan denk ik van, ja, weet je... die opwarming van die aarde, dat is helemaal niet zo erg. Het is gewoon een verlenging van het seizoen. En dat is toch prima? Ja, ja, maar het moet niet de verkeerde kant op gaan. Dat het heel erg warm gaat worden. Nee, het schijnt te maken te hebben... met de cyclus van de zon. En die hebben, die hebben ook een draaischema... van 350 jaar, hebben ze uitgerekend. En we komen nu bij een beetje... warmere kant. En dat heeft dan te maken met zonnevlammen... solar flares, die er dan minder zijn... waardoor er minder energie richting de aarde komt. Maar de zonnekracht... komt dan wel tot volle uiting. Oké, okay, ja, ik voel hem vandaag. Dus ja, uh, heerlijk. Ik ben weer een beetje bruin geworden. Zo is het. Wat gaan we vanmiddag allemaal doen, Cor? Ja, wat gaan we vanmiddag allemaal doen? Uh, we hebben natuurlijk heel veel lokaal nieuws. En we hebben het weerbericht van Nico Scheuder. Ja, dat is echt fantastisch weerbericht. En we gaan kijken of we nieuws kunnen achterhalen tussen de voetbalwedstrijd OSV eh, Amsterdam en SV Zandvoort. SV Zandvoort speelt uit en we gaan kijken of we daar nieuws over kunnen achterhalen wat de stand van zaken is. We hebben opties, maar die opties die geven nog geen gehoor, dus we gaan kijken. Ja, Zandvoort 6 heeft trouwens om 12 uur al een wedstrijd gespeeld. Die speelde in Rijs en Hout uit tegen SCW. Eindstand van die wedstrijd helaas 3 tegen 2. Ja, ik vind het zo jammer dat je aan die afkortingen niet meer kan afleiden welke plaats dat is. Ja, Wij dus SCW is uh, Rijsselhout. Ja, en OSV is? Uh, Amsterdam. Ja, waar, waar is die A dan gebleven? Ja, geen idee. SP Zoldervoort, kijk dat is gewoon duidelijk hè. Nou, in de twee uren hebben we Louis van der Meij en misschien ook Ron Brouwer. Die gaan iets vertellen over het biljarttoernooi wat gaat beginnen of al aan de gang is in de Laude Hardy. We hebben de evenementenagenda. Er zijn niet zo heel veel evenementen meer. Want ja, het seizoen is over, zeggen ze. Maar ja, de evenementen zijn ook niet zo erg groot. Maar goed, we hebben natuurlijk wel wat evenementen. Uh, we hebben Pit Report. Er zijn nieuwe regels voor 2019. En we hebben een heel leuk interview van uh, Jaap Koper. Die is op de Venerade Dag geweest. En die heeft met Hans Doudij en Jasper Molenaar een uh, gesprek gehad. Nou, en als er nog plek is, denk ik het niet. Maar als er nog plek is, dan hebben we ook nog Dier van de Week en Het Gedicht van de Week. Maar dat moeten we even kijken of het allemaal wel uitkomt. Het is drie uur, heel veel informatie bij CFM. Wij zeggen goedemiddag en leuk dat je luistert. En hier is John Legend. Pulling me further, further than I've been before. Making me stronger, shaking me right to the core. Oh, I don't know what's in the stars, never.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 I want you to love me now dan kan we net een reactie via de Facebook-site van CfM... Van wie is Sanford 6 dan? Nou, Sanford 6, dat uh, staat gelijk aan de Veteranen 1. Zonder dus meer Rob Spits uh, speelt daar, uh, in, uh, in uh, mee. Dan weet jij welk team het is. En Frank Paap. Oh, dat team. En vele anderen. Die hebben dus uh, verloren vandaag met 3 tegen 2 tegen SCW. En dit is geen Jeroen van der Boom. Nee, dit is het origineel. Silencio. De todo y de nada, el tiempo se las llevó Solo queda la noche en mi interior Y está frío de amor Voor ons hier in Nederland geldt het wel, hè? Ja, het originel is minder bekend dan de cover van de plaat van Jeroen van de Boom en Je bent zo. En Dit was het originel, inderdaad, Silent Show van David Bisbal. Het is inmiddels 17 minuten over 2, tijd voor het nieuws in het kort. We beginnen met de stroomstoring van vanmorgen. Want ik zet vanmorgen in mijn slaapkamer de televisie aan. Ik had alleen maar ruis. Ik denk, hoe kan dat nou? Ja, dat is niet goed, hè? Nee, dus ik rommel aan die stekkers... Nou, het hielp ja. helemaal niks. Nou, dat was niet alleen bij jou, Rob. Het was ook in de Amperenstraat, de Boerlagenstraat, de Burgemeester Beekmansstraat, Celsiusstraat, Curiestraat, Varenheidsstraat, Vlemingsstraat, JP Heijenplatsoen, Keesomstraat, Max Plankstraat, Potgierenstraat. Donnenstraat, Treupstraat, Verlenenweg en de Voltaanstraat. Ja, Geen stroom? Geen stroom. Want er was vanmorgen even voor 9 uur een uh, uitval van de stroom. En uh, dat was in de straten die ik dus net noemde, dat ga ik nog een keer doen. En het grappige is dat sommige inwoners, die hadden nog wel stroom, maar die hadden geen uh, televisie meer. Maar dat komt omdat die kastjes die op de straten staan, die uh, verdeelkasten, die zitten op een ander netwerk dan de huizen. Dus ja, als die dan uitvielen, dan viel bijvoorbeeld uh, niet stroom uit, maar wel de televisie. Was ja, alles... dat had ik dus ook. Ja. ja, want dat wordt natuurlijk niet meer digitaal doorgegeven. Vroeger had je natuurlijk gewoon een zender... en uh, ja, dan moest het wel versterkt worden. Maar dat was dan toch nog wel wat je, dat je iets zag. Tegenwoordig is het allemaal digitaal. Geen stroom, geen televisie. <laughs> en ook geen radio. Dat is natuurlijk wel een slechte zaak. En uh, nou, de oorzaak... dat was een kabelstoring. Ja, dat is wel heel algemeen. Maar die is vanzelf ontstaan, meldt Leander. Dat zal wel zijn doordat het uh, een beetje verwaarloosd is. Hè, het onderhoud. En dan krijg je dus... Corrosie en roestvorming. En dan fik. Op een gegeven moment een heleboel gewoon door. Maar ja, maar misschien kon niet door. Ik werd er niet langer. Nee, vanmorgen uh, heeft uh, iedereen naar de radio geluisterd. via 4G-internet. Oh, hoeveel luisteraars hadden we? Uh, nou, heel veel. Oh, ik heb nog even gekeken. Oh, dat is. Een nou, goede dat luister ik nog wel even in. Ja, dat is een hele goede zaak. Dat, uh... En uh, ja, we hebben natuurlijk uh, allemaal leuke nieuwtjes. Dan zit ik even te kijken welke ik uh, uh, zal voorlezen. En ik heb natuurlijk een berichtje voor de kinderen. Want we kijken alweer uit naar de stoomboot die uit Spanje gaat komen. En dat is 18 november, dat is uh, alweer heel snel, nog vierhalve week. En dan komt hij weer aan in Zandvoort, om 12 uur, dat is op een zondag. En de Goedheilig man met zijn Pieter die komt dan aan op het stand van, uh, van Zandvoort... ter hoogte van de rotonde. En dan gaat hij te paard door de kerkstraat naar het raadhuis... waar de burgemeester hem ontvangt en de kinderen liedjes gaan zingen. Nou, in de Korver Sporthalde komt de Sint natuurlijk ook kijken naar de kinderen... en die gaan dan meedoen met het sinterklaas spektakel. De kaarten hiervoor kosten maar liefst... ja, het is echt gigantisch laag... 2,50 euro. Nou... Dat is gewoon te betalen. En die zijn vanaf zaterdag 4 november al te kopen bij de Bruno Balkanen aan de Grote Krocht... en bij Snackbar Anytime de Oude Halt. Nou, ik zou zeggen... koop de kaarten bij tijds... Want als je alle berichtgevingen mag geloven op het landelijke nieuws... zou dit wel eens van de laatste versies kunnen zijn zoals die nu is. Ik hoop ik, het niet. Ik, ik hoop, hoop dat dus ze geen door. gelijk krijgen. Ik, ik hoop het niet. En je weet trouwens waar de, de, de veegpieten vandaan komen. Hè? Ja, door de schoorsteen. Nee. Die uh, helpen, helpen Sinterklaas als hij naar de wc is geweest. Oké, okay, nou, we hebben een beller, dus gaan we even een plaatje draaien... en dan komen we straks weer bij je terug. Uh, disco klassieker van de spinners en uh, working my way back to you, ja, dan is er een plaat uit van uh, Lil Kleine en Frenna, dat is een uh, cover op de oude single van Abel verleden tijd. En die is mooi en die gaan we nu voor je draaien. Trouwens Abel vindt hem ook heel goed, ik Ik ben een je met delicies, maar niet de oude. Verder dan het heden Moet je terug naar het verleden? Zeg je daar iets? Het yeah. yeah. is een lang verleden tijd. Yeah. Dat ik nog verder met me uit Dat je heel te veel voor mij. Ik, de ik zag jou als mijn wifi, Maar jij deed niet wavy. Ik begrijp niet. Ik e -e -e -e.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 Gebruik ik hem nooit Inderdaad, de nieuwe uitvoering van de single van Abel en verleden tijd. de single van Leeuw Kleine. De nummer 1 uit de top 40 van dit moment. Het is drie minuten voor half drie dat ik naar de studio toe reed... en over het Stationsplein. In één keer een enorme drukte en heel veel bussen daar, Cor. Ja, er rijden vandaag geen treinen, maar bussen naar Zandvoort. Want vandaag is de mooiste, lekkerste, warmste nazomerdag van het jaar. En mocht je dan met de trein naar Zandvoort aan zij willen dan is er geen trein meer. Dat is in verband met werkzaamheden, want er rijden dus bussen in plaats van treinen. En dat geldt ook voor het traject Haarlem naar Leiden Centraal. Tussen Haarlem en Zandvoort aan Zee ligt ProRail onder meer een nieuw schouwpad aan... bij de natuurbrug Duinpoort. En dat schouwpad is nodig om het spoor te kunnen controleren. Tussen Haarlem en Leiden Centraal vernieuwt ProRail de dwarsliggers op een spoorbrug... en saneren ze twee wissels. En ook worden balken, waaraan de bovenleiding aan is bevestigd, vervangen. Want ja... Hij kan zomaar naar beneden vallen, he. dat is natuurlijk niet goed. Nee. Uit de jaren 50, dat spullen allemaal. De werkzaamheden die hebben dus gevolgen voor het treinverkeer Haarlem-Leiden Centraal en Haarlem-Zandvoort aan Zee. En de reis tussen Amsterdam Centraal en Leiden Centraal via Schiphol Airport is uh, dan ja, ook vertraagd. Dus er rijden bussen tussen Haarlem en Leiden Centraal en Haarlem en Zandvoort aan Zee. Dat is dus heel belangrijk, voor als je vanavond gaat vliegen dat je dus niet met de trein zomaar naar Schiphol kan. Want nee, klopt. Is, ja, en dat is natuurlijk een beetje, beetje vervelend. Want het is natuurlijk prachtig weer. Er komen allemaal heel veel toeristen. Dus als je dan met de uh, auto zou gaan, of met een taxi... dan zou je zomaar in de file kunnen staan. En ik hoorde net uh, inderdaad uh, dat er een file is richting Stanford op dit moment. Van uh, ongeveer drie kilometer. Dus oh. mensen die uh, met de auto nu nog naar Sanford toe komen, Ja, die zijn natuurlijk al uren onderweg. <laughs> Ja, helaas. Het is uh, geplande werkzaamheden. En uh, dat gaan ze dan uh, dus natuurlijk op de warmste dag van het jaar uitvoeren in na zomer. Nou, en of het uh, morgen ook zo'n warme dag uh, wordt... dat gaan we zo dadelijk horen bij het weerbericht na deze van de Coaching Club. Single uit de jaren 80 van de Culture Club was dat. Het is even half drie. koor zit er klaar voor het weerbericht voor de komende dagen. Ja, het is op deze zaterdag prachtig na weer met volop zonneschijn en er is hooguit wat sluierbewolking zichtbaar als het al zichtbaar is en dat blijft dan ook overal lekker droog. De wind waait uit het zuidoosten en is matig van kracht en de temperatuur stijgt naar een ongekende 24 tot 25 graden. Het dagrecord voor 13 oktober dat is 23,3 graden en dat is gemeten in 1990. Maar dat gaan we vandaag verbeteren. Vanavond is het nog helder, komende nacht neemt het geleidelijk uh, de bewolking een beetje toe. Het blijft droog, maar het koelt wel af naar 14 graden. Dus als je nou vanavond gaat stappen, <lacht> dan denk ik, nou doe lekker mijn t-shirtje aan en dan kom je dan, uh, uur of drie, kom je die kroeg uit. Oh, ik stond al koud buiten. Dus Zo laat de kroeg uit. Jeuze. Ja, soms doe ik dat, Rob. Oh, okay. Dat vind ik leuk. Dat doe jij toch ook wel eens? Nee, nee. Doe je weer. Oh, okay. nee, nee, nee. Vroeger. Nou, vroeger in je jeugd, zeker. Ja. Nou, morgen schijnt geregeld de zon, maar gaandeweg de dag neemt de sluierbewolking toe. Maar het blijft nog steeds droog. De wind waait morgen uit het zuiden en het wordt met 21 graden wederom een lekkere warme dag. En er zijn natuurlijk geen treinen. Nee. <laughs> nou, het dagrecord voor 14 oktober is 21,8 graden. En dat gaat waarschijnlijk morgen ook weer verbeterd worden. de nacht na maandag komt het tot enkele buien. En daarbij is onweer ook mogelijk. Ook maandag kunnen er enkele buien voorkomen. Maar geregeld schijnt ook de zon. De temperatuur is met 17 graden wel wat lager. De dagen daarna is het licht wisselvallig met kans op regen of enkele buien. Maar ook flinke perioden met zon. Dinsdag bijvoorbeeld schijnt de zon flink en blijft het droog. De temperatuur is dan nog 17, 18 graden. Maar later in de week gaat het klik, het kwik toch helaas omlaag. Dankjewel, Koor. Het weer van uh, Rico Weer. Ook uh, na te lezen op www.ricoweer.nl. Of kijk ook eens op www.meteopagina.nl. Dat was het weer. en Het lijkt wel zomer met 24, 25 graden. Ariane kranten nu op de radio.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 40 beste hits uit Europa. En je hoort je vanavond weer hè, bij CFM. Tussen 7 en uh, 9 uur met uh, Mike Bulet en uh, Patrick van Buringen. En ook deze van uh, Ariane Grande staat daarin genoteerd. Dat was de zin Breeding. Er wordt gebeld, hoor, zou jij de telefoon even willen opnemen. Waarschijnlijk uh, live verslag vanaf het uh, voetbalveld krijg je na deze van uh, Elton John. You can never know what it's like. Your blood like winter, freeze just like ice. And there's a cold the You'll you wind them like the wreck you hide behind that mask you you And did you think this fool could never win Well look at me, I'm coming back again I got a taste of love in a simple way And if you need to know while I'm still standing You just fade away Don't you know I'm still standing Better than I ever did Looking like a juicy Blijf gewoon eerlijk de muziek uit de jaren 80. Ditmaal van Elton John en I'm Still Standing. Straks proberen we contact te krijgen met het voetbalveld in Amsterdam. De wedstrijd van vandaag OSV tegen Zandvoort. Daarbij aanwezig is Sean Lemmers, daarover straks veel meer. De wedstrijd is zojuist gestart om half drie. Maar eerst een bericht over de Amsterdamse waterleidingduinen. Ja, want daar zijn ze druk aan het graven geweest. En ze hebben daar een betonnen sloot weggehaald. En dat is een sloot die is uit 1950. Die hebben ze daar aangelegd in de tijd dat de staal een beetje schaars was. Hè? Vlak na de oorlog 1950, 1945. En dan hebben ze kippengaas gebruikt als versterking. Want er was niks anders. En die sloot, die, uh, ja, die is best wel vrij lang. <laughs> en die is ontzettend gaan lekken. En er komt voorgezuiverd water komt erin. Er wordt dan de duinen ingepompt en vervolgens halen ze het er weer uit. En uh, toen kwamen de mensen dus daar aan. En ja, die zagen daar uh, 1700 meter. <laughs> dat ze over die lengte daar alles aan het weghalen waren. En uh, ja, daar komt dus ook geen sloop meer voor terug. Want dat gaat dus met een leiding straks. Oké. Okay. En dat vinden de mensen natuurlijk erg jammer. Want ja, je had natuurlijk 1700 meter. Dat is een leuke wandeling. En ja, er zijn wisselende reacties over. Dat is uh, aan de ene kant al jammer. Aan de andere kant is het natuurlijk wel logisch. Want ja, als je iets hebt wat zo oud is... En het functioneert niet meer. We hebben het over bijna 70 jaar. Ja, dan is het aan de einde oefening voor die sloot. Oké, okay, nou, meer nieuws uh, komt er nog over? Uh, nou ja, er zijn uh, ja, een heleboel wandelaars. En de ene die vindt het dan al jammer. Want die zegt, ja, dit was juist mijn favoriete plek tijdens de wandelingen. Hè? En het stromen de water door de sloot. De blaadjes die meegevuurd, worden. De wind door de bomen. En nu is het een beetje triest uh, gedoe. Kaalslag. En uh, ja, andere mensen zeggen, ja... Het is wel jammer dat er de hele dag vrachtwagens over het terrein rijden om het puin allemaal op te halen. Maar ja, dat hoort er gewoon bij. En het is even gedaan met de rust in dat gedeelte. Oké, okay, dankjewel. Dat was het bericht van onze partners in News. Yes! Ik was vanmorgen tussen 10 en 12 aan het luisteren naar het programma Goedemorgen Sofords. En er zat een uh, DJ zeg maar achter het uh, micpedal daar. daar hij zit nu ook tegenover mij koor draaien. En die draaide een heerlijke danceclassic. Ik denk nou, daar ga ik uh, vanmiddag ook uh, danceclassics uh, draaien koor. Ditmaal uh, Millie Scott in The Prisoner of Love. Prisoner of Love. Ja, vond je het wat? Ja, ik vond het uh, heel leuk. Nou, mooi. Daar ben ik blij om. Maar er zullen een aantal mensen die zijn, uh, hebben het gevoel waarschijnlijk... dat ze vandaag uh, gevangenen in hun eigen auto zijn, want ze staan in de file. Ja, klopt, want het is nog steeds een uh, puinhoop op de weg uh, richting Zalvoort. En in de hele regio trouwens. En misschien dat daarom de voetbalwedstrijd ook wat later gaat beginnen. Niet om half drie wordt er gestart, maar later we krijgen daar nog een uh, site over. Er staat in ieder geval een file richting Zalfort en omgeving. Dus houd daar rekening mee als je vanmiddag nog de weg op moet. Ik ken een hele tentje, daar speelt een... Doris D. Maar vanmorgen om negen uur had ik helemaal geen TV, dus ook geen film van Doris D. Dat uh, natuurlijk vanwege de stroomstoring uh, in diverse straten hier in uh, Solfoort. En ook de kabelaar uh, Sigo had uh, daar last van. Nou, ik denk dat je vast uh, gezien hebt vanochtend wat er straks gaat komen: sneeuw. <laughs> sneeuw? Echt waar? <laughs> Hoezo dat? Nou, dat heb je toch als je niks op de televisie oh, hebt, Oh uh, ja, ja, ja. Heb je, ja, heb ja, je sneeuw? Ja, he, nou, het ja, duurt nog wel een tijdje hoor. Het duurt nee. nog wel een tijdje. Ja ja ja. Nou ja, ze zeggen altijd als de nazomer warm is, is de winter heel koud. Oké, okay, nou we zijn gewaarschuwd. Dank je wel, Cor, daarvoor. Ja, we, waar hadden we het over? Oh ja, voetbal. De wedstrijd is nu twee minuten aan de gang daar in Amsterdam. Is zo meteen aan het begin van uur twee... dan gaan we Sean Lemmers, onze verslaggever, daarover bellen. Jij hebt nog een bericht over een grote schoonmaakactie. Ja, op het uh, strand is op uh, 25 oktober een uh, grote strand schoonmaakactie. En de actie is een samenwerkingsverband tussen stichting Who Cares... Nudge, de Surferrider Foundation Holland Coast... CARE Nederland, eh, gemeente Zandvoort en Spaanlanden om aandacht te vragen voor het klimaat en de vervuiling tijdens de eerste Nationale Klimaatdag. Nou, de afgelopen zomer is de boek ingegaan als een van de mooiste zomers ooit. En de uitzonderlijke zomer van 2018 die heeft natuurlijk de nodige bezoekers getrokken naar het strand van Zandvoort. Volgens de gemeente ruimen de meeste bezoekers netjes een rommel op na een dagje strand. Maar er blijft toch altijd, ondanks de goede wil van iedereen... de veel peuken, blikjes en plastic achter. En dat gaat natuurlijk onder het zand en dat komt uiteindelijk weer naar boven. Nou, daarom vindt er op 25 oktober de grote schoonmaakactie plaats in Zandvoort. Nou moet ik even aan toevoegen dat dat niet alleen natuurlijk deze club is. Want uh, ik zie regelmatig allerlei schoolklassen, organisaties, grote bedrijven... en die gaan dan een grote schoonmaak doen. Dus ongeveer vijf, zes keer per jaar... En iedere keer wordt het gedaan. Ja, we gaan dit jaar het strand schoonmaken. Ja, dat was alleen vorige maand was er nog iemand. Ja, er zijn heel veel organisaties uh, daar gelukkig mee bezig, uh, Cor. Ja, nee, ik vind het ook een heel goed, uh, goed plan, hoor. En uh, nou, eerder dit jaar zijn er dus acties geweest... onder meer de Stichting Juttersgeluk en de Beats Cleanup. En daar houden we er niks meer van. Maar... Uh, er is dus ook een, een actie uh, gekomen voor de oceaanvervuiling... en de vervolgen daarvan. de Happy Whale actie Dat is bedoeld om mensen meer bewust te maken van de gevolgen van deze vervuiling. Nou, heb ik ooit een hele discussie gehad met iemand op internet... over ballonnen oplaten en de vervuiling die dat dan geeft. Nou, dan had ik dus ook gezegd van ja, ballonnen... dat is van, uh, ja, gemaakt van, van rubber, hè? Van, uh, niet van plastic. Dus dat, dat verteert. Nou, dat is natuurlijk niet altijd zo... En als het een felle kleur heeft, dan zien dieren dat aan voor eten. Daarom zijn appels bijvoorbeeld uh, rood, ja, want dan kunnen ze zien van, nou, dat is uh, eetbaar. Zo'n dus rode ballon dan denken ze ook van, nou, dat is eetbaar, dus dat eten ze op. Maar er gebeurt daar maar niks mee. <laughs> ja, ja. Maar wat moeten we eraan doen? Geen ballonnen meer? Nou, wie van een uh, schoon en opgeruimd strand houdt, die kan zich dus inschrijven via een info, uh, invulformulier bij uh, hookers.nl En de actie vindt plaats bij Stadtpaviljoen Talassa. En dat begint dus om uh, 25 oktober, om half tien s ochtends met een inloop... en vanaf kort over tien begint de actie dus echt. En dat is een goede zaak, want uh, als ik dan uh, wel eens op het strand loop... En met name in de winter, ja, dan, dan lijkt het net of er een andere uh, vrachtschip... hier al uh, een paar ton vuil hebben uh, uitgestort over het strand. He, want uh, alles waait natuurlijk op het strand. En containers spoelen niet meer aan, ook geen uh, overhempjes... zoals op uh, Terschelling en uh, schoenen en zo... Dat hebben we allemaal niet echt meer. Maar ja, er komt wel een hoop troep. Ja, nou is deze actie in samenwerking met Spaarne-Landen, zo moet ik het zeggen. En Spaarne-Landen heeft ook nog een hele andere mooie actie. Heb je daarover gehoord? Nee Rob, vertel. Nee, nee, je kan een gratis aanhanger lenen om bijvoorbeeld je grof vuil weg te brengen. Ja, dat heb ik gelezen. Die lezen, kan je ja. gratis lenen ja. bij Spaarnerlanden. Ja, als je rijbewijs bij E hebt natuurlijk. Ja, uiteraard. <laughs> Meer informatie is verkrijgbaar op de website www.sparnerlanden.nl. Ook voor deze actie. En natuurlijk de gratis aanhanger die je van ze kan lenen. Je krijgt hem niet, maar je mag hem wel even, even lenen om je spullen weg te brengen richting Spaarnerlanden. Wij zijn aan het einde van uur 1, zometeen uur 2 en uur 3. In nu uur twee krijgen we een aantal gasten. In ieder geval eentje: Louis van der Meij. Ja. En uh, misschien nog uh, Ron Brouwer erbij. Maar dat moeten we even afwachten. Dat allemaal in de tweede uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Ja, deze plaat hoorde ik gisteren. Ik denk: oh, Hij is eigenlijk veel te erg om te draaien op de radio. We gaan hem toch een keertje nog doen. Hier is Clemmerdiros.